tunnel kunnen rijden. De tunnel verkort de treinreis tussen Zurich en Milaan met een uur. De tunnel moet ook de aantasting van de natuur door het vrachtverkeer drastisch beperken. Het weer, vanavond regent het overal, morgenochtend hier en daar nog wat regen, geleidelijk breekt overal de zon door en het wordt morgen 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. TFM, met nu het weekend in. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star?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 Go high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 Zeg ik dat het beter is alleen zonder jou. Ik kan het gewoon niet aan. Ik mis je armen om me en hey, ik leef niet in een wereld zonder.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 We mm.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 Na enig nadenken neemt hij toch zitting in de fractie. Hij doet dat omdat hij het regeerakkoord onderschrijft... en omdat hij vindt dat alle stromingen van het CDA in de fractie vertegenwoordigd moeten zijn. Biskop zei dat hij het kabinet kritisch gaat volgen. De Russische vicepremier Sopjanin wordt de nieuwe burgemeester van Moskou. President Medvedev heeft hem voorgedragen. De gemeenteraad van Moskou moet er nog mee instemmen, maar dat wordt gezien als een formaliteit... omdat de regerende partij in Rusland er de meerderheid heeft. Sopjanin wordt de opvolger van Yuri Lushkov, die Moskou sinds 1992 had bestuurd. Met Vedev ontsloeg hem vorige maand. Hij zei dat hij geen vertrouwen meer in Lushkov had. Kort voor...